Dus we zijn heel blij. Ik heb op drie puntjes nog een kleine toelichting van de wethouder. Maar vooraf geef ik aan dat wij het als Partij van de Arbeid een hamerstuk geven. Wat ons betreft moeten we die ontwikkelingen uh, tot stand brengen. De eerste verzoek zou zijn: vanzelfsprekend gaan we het ook nog een keer hebben over die groene inspanning in de uitvoering. Uh, Partij van de Arbeid heeft, uh, dat is eerder aangegeven, graag naast financiële risico's, paragrafen. Altijd die groene paragraaf. Ook D66 heeft het voorstel wel eens gedaan. In dit geval zou het zijn om randvoorwaarden als zonnepanelen, et cetera. Ik zou alleen van de, van de wethouder willen weten. Komt dag ook in het stedenbakkundig kwam van IJzer naar voren. Um, onze zorgen die we eerder geuit hebben over commerciële plint. Ik zeg nogmaals dat niets deprimerender is dan een badplaats met de winkels dicht. Dus ik hoop van harte dat die haalbaarheid... Uh, dat dat goed tot stand komt, kunt u daar iets over zeggen? En dat de ontwikkeling van het hotel is uitgesteld. We zijn benieuwd naar de huidige stand van zaken. Um, mocht u daar iets over willen, kwijt willen, dan horen we dat graag. Kortom, positief en tender rond. Dank u, voorzitter. Met drie vragen. Dank u wel, mevrouw Koper. GroenLinks, de heer El Kabali. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, met de woorden van de heer Miesbeek helemaal mee eens. Zo snel mogelijk bouwen en niet te veel met elkaar praten. Desalniettemin, toch een aantal vragen ook van groenlinks kant. Ook met de nadruk dat wij dit niet gaan vertragen en dit dus eigenlijk in principe ook voor ons een hamerstuk is. Ze hebben benoemd naar hoe het fietsparkeren gaat worden opgelost. Wij zien daar nou niet echt iets terug in de stedenbouwkundige visie. Uh, terwijl we daar natuurlijk wel aan het uh, bestemmen zijn voor een gedeelte. Dus daar zijn we heel erg benieuwd naar. De vraag die mevrouw Koopner stelt wat betreft de casino en, uh, en corendon. Hoe staan de, de, de, de gesprekken daarmee als je daar iets over kunt vertellen aan ons? Um, wat gebeurt er in de tijdelijkheid uh, totdat we uiteindelijk gaan bouwen? Gaan we daar nog iets speciaals in doen of uh, de ruimte anders benutten? Zeker met de komst van de Grand Prix, uh, geloof ik 5 september uit mijn hoofd um, op stapel. Um, een kleine vraag rondom uh, flatgebouw de Rotonde. Wordt deze eigenlijk ook meegenomen in het plangebied? Uh, ik snap dat die blijft staan. Maar gaan we daar iets aan veranderen om hem beter te laten aansluiten in uh, het plan rondom het Badhuisplein? Ben ik ben heel erg benieuwd naar. Uh, en tot slot hebben wij nog een keer naar de zichtlijnen gekeken vanuit de Kerkstraat. En ik weet dat we daar al een paar keer over hebben gesproken. Echter, als wij gaan kijken naar hoe die nu lopen, zien wij in plaats van het venster waar we zo blij mee zijn of in ieder geval een deel van het behouden van het fenster, nog maar een kleine stippellijn over. Um, omdat je wel heel erg naar de winkel toe moet lopen... bijna in de kledingrek moet gaan staan om überhaupt nog dan de zon te zien. En ik denk dat dat niet heel erg wenselijk is. Um, dat waren de korte vragen die wij hadden. Dank u wel. Duidelijk, de heer Deen in beeld. U bent woordvoerder voor dit onderwerp Bad Ja, voorzitter, dat klopt. Gaat u gang. Dank u wel. Um, ook wij hebben de visie goed bestudeerd, voorzitter. En we zullen in onze inbreng vanavond op dit punt, mede in het licht van het online vergaderen, proberen kort te houden. In deze visie zijn de benodigde parkeerplaatsen voor het hotel, woningen en andere voorzieningen nog niet uh, uitgewerkt. En als gevolg hiervan is met name ook het, het vaststellen van de grondexploitatie, zonder dat we iets weten over de wijze van parkeren, uh, ja, best moeilijk. Met zeker drie grote stakeholders, en dan noem ik even Correndon, Holland Casino en de Vereniging van Strandpachters. Zoals we zojuist ook hebben kunnen opmaken uit de woorden van de inspreker, de heer Lemmens. Is niet of in ieder geval mondjesmaat gesproken. De brief van Correndon geeft eh, naast ook andere bezwaren wel al aan dat zij deze huidige visie absoluut niet toereikend vinden om een hotel met een hoogkrant deurgehalte neer te zetten. Zoals wij dat allemaal graag zien. En gezien de zojuist genoemde feiten, maar vooral zonder een visie op parkeren... Uh, kan de PVV dit stuk onmogelijk serieus beoordelen, voorzitter. En het, is het wat ons betreft ook uh, niet rijp om aan de Raad ter vaststelling te worden vastgelegd. En we hebben het gehoord, ook de vorige insprekers, en die hebben daar ook absoluut een punt. Uh, ook wij staan daarachter. Maar hoe graag we ook willen dat er uh, voortvarend gebouwd gaat worden... En hoe graag we ook willen dat dit zo snel mogelijk gebeurt... dat kan niet met uh, onvolledige plannen en visies. Dat kan niet zonder belangrijke stakeholders te hebben gehoord. En dat kan niet zonder een redelijke mate van draagvlak. En dat kan ook niet zonder een gedegen financiële onderbouwing, voorzitter. Dan willen we dingen te snel en dan gaan we het afraffelen. En op deze manier gaat dat wederom alleen maar voor vertraging zorgen. Tot zover, voorzitter. Dank u. Duidelijk. Uh, komen we bij het CDA. De heer Stefan. Dank u wel, voorzitter. Ik, uh, ja, ik moet toch zeggen... Ik vind de woorden van mevrouw Koper... tot nu toe het mooist. In plannen kun je niet wonen. Nou, ik denk dat je dat niet beter kan samenvatten... voor wat er in soms aan de hand is. Plannen maken, maar wonen, woningen bouwen... Daar zijn, we, daar zijn we niet zo goed in. Dus het, uh, het CDA... anders dan de PVV... vindt het wel degelijk uh, voor... Uh, Aanvaarding rijpt en dat CDA ontarmt ook uh, deze eerste stap om om, om eigenlijk te gaan bouwen, uh, zonder voor toonambitie. Uh, dat moeten we aannemen. En ik denk dat uh, dat, dat de idee misschien ook, uh, vol, volgens mij weet hij ook wel beter hoor, als ervaren politicus in de raad en in de provincie, dat, dat dit stuk uh, natuurlijk nog niet op de details ingaat. Er komt nog participatie. Uh, dus, dus de, de, bovendien, als je over stakeholders spreekt, dat is toch wel een vraag, maar dat die zal ik wel even parkeren voor het andere onderwerp. Namelijk de rijkwijde van, uh, van, van dit, dit stuk. Want mijns inziens valt de boulevard daar niet onder. Maar misschien wil de wethouder daar nog even iets over zeggen. Uh, de rijkwijde van het stuk, hè? hebben we het daar wel of niet over de dan ook. Nou? Maar uh, ja, verder, uh, ik ga ervan uit dat we het nog over de... De details gaan hebben. Uh, dit, dit stuk moet worden aangenomen, zodat we uh, hiermee aan de slag kunnen. Dank u wel, de heer Stefan. Dan komen we bij D66. De heer ja, zeker voorzitter. Dank u wel. Ja, wat worden we eigenlijk vanavond gevraagd om, om te doen? Om daar in ieder geval iets op aan te geven, straks ook de raadsvergadering aan te geven. Um, is dat het college het voorstel aan de raad uh, vaststelt dat we bijlage 3 en 4 de geheimhouding op willen leggen. Uh, dat de geheimhouding voor een bepaalde tijd is. En het college uh, stelt de raad voor de de geheimhouding... om de desbetreffende stukken te bekrachten in de eerstvolgende vergadering. Nou, op dat zeggen dan kunnen we zeggen van, nou, dat, dat, dat willen wij. Um, laat dat uh, helder zijn. Um, nou ja, ik sluit me ook aan met de woorden van mevrouw Koper en, uh, en de heer Stefan... Uh, en ook alle andere sprekers die voor zijn. We moeten nu wel eens een keer wat gaan doen. Uh, en het vervelende is, is dat wij in Zandvoort, en dat merk je dus ook bij dit soort visies, hè, waar parkeren dan onzeker is. Maar dat wij bestemmingsplannen uh, uh, aangeven dat het aantal woningen die we kunnen bouwen, alleen maar kunnen bouwen op basis van het aantal beschikbare parkeerplaatsen. En dat uitgangspunt is, behalve dan zwaar verouderd, ook nog eens keer heel erg vervelend. Want dat betekent eigenlijk dat we nu geen enkel project meer van de grond zouden kunnen krijgen uh, vanuit die oude gedachten. Nou, deze 66 zuster... is een vrij een positieve partij. Ja, mijn excuses, ik heb een blaffende hond. We hebben iemand aan de deur, dus dat gebeurt ook nog wel eens. Oh, Als het een probleem van thuiswerken. Hè? <lacht> maar goed, um, wij zijn een progressieve partij en we willen ook graag vernieuwen. En dat past, dan pasten dit soort onderwerpen en dit soort gedachten heel goed. In het, in, het, in het doorgaan, in het doorzetten van plannen... en om eigenlijk eens een keer te gaan bouwen. Inderdaad, niet te denken in alleen plannen. Want inderdaad, zoals mevrouw Koop zegt, in plannen kun je niet wonen. Voorzitter, en graag zouden we de tip ook... als het gaat om parkeren, de wethouder willen wijzen... op het, het opnieuw kunnen inrichten van de Vavageplein. En misschien een keer na te gaan denken over een eventuele verdieping daarop. Zodat we ook meer parkeerplaatsen dan eventueel zouden kunnen creëren... Uh, en daarnaast ook een keer kunnen kijken, misschien om nog uh, achter, de, achter de commerciële plint, om daar ook nog eens te kijken of daar misschien wat mogelijkheden zijn. Maar voorzitter, voor de rest zouden we zeggen, ga in ieder geval door. Dank u wel. De VVD, wie van de VVD mag ik het woord geven? Heer Dromlog of mevrouw wie is van de VVD aan het zet? Dat ben ik voorzitter. Gaat u gang. Een aantal partijen zegt al, in plannen kun je niet wonen en we moeten eigenlijk nu eens gaan bouwen. Um, dat is een nobel streven. dat zeg we al vele jaren. En eigenlijk als we kijken naar de aantal plannen die we in de afgelopen jaren hebben opgesteld, moeten we ook met elkaar eens even bekijken waarom de zaken ook uiteindelijk niet gelukt zijn. Daar komen we zo meteen, zeker als het gaat om de visie voor de entree, nog wel even op terug. Maar laten we ook leren van het Watertorenplein. Daar hebben we ook op een gegeven ogenblik gezien dat uh, zaken die geregeld waren in de bestemmingsplan uh, het uitgangspunt hadden moeten zijn. Die werden losgelaten en we hebben het re resultaat gezien. Ondertussen wordt er nog steeds niet gebouwd. Het gelde geldt ook voor het Badhuisplein. Er is daar een bestemmingsplan, überhaupt ook voor het hele gebied. En in de tijd, ik was wel een van die raadsleden, hebben we het, voor het Badhuisplein heel nadrukkelijk gezegd. Het Badhuisplein krijgt een groot bouwvlak waardoor alle mogelijke varianten nog uit te werken zijn. Het wordt echter beperkt door het parkeren en de wens om een herbergzaam plein te creëren. Voor als je dat uitgangspunt neerlegt, zeker met het amendement wat toen in de tijd is aangenomen bij het bestemmingsplan, en als je dan uitgaat van een uh, voorspelbare en transparante overheid, moet je in ieder geval het bestemmingsplan als kader hanteren bij de uitwerking van je plannen. Daarbij is namelijk gezegd, dat het parkeren fysiek binnen het bestemmingsplangebied opgelost dient te worden. In de loop der jaren zijn er diverse plannen en ook gesprekken geweest met Venster aan Zee. Van? Michiel Mevrouw Gunnissen, ja, ik word uh, ingefluisterd. U heeft de interruptie van de heer Hermsen. Ik zie het. Ja, ik, uh, ik hoor mevrouw Gunnissen wat zeggen over het Waterplein. Was u een van de partijen die een nieuw kader heeft toegevoegd met betrekking tot uh, het bouwen van de verdeling van de woningen die daar toen zijn toegevoegd. Heeft dat ook niet heel veel vertraging uh, opgeleverd gezien de huidige situatie die er toen op dat moment speelde? Wij hebben altijd gezegd dat je moest bouwen binnen bestemmingsplan. En het feit dat daar uiteindelijk aan uh, uh, voorbij werd gegaan heeft tot de vertraging geleid. Met betrekking tot het Badhuisplein zijn er gedurende al die jaren diverse uh, plannen ook geweest en gesprekken met stakeholders als Holland Casino, Zee en uh, omwonenden. Uh, die plannen hebben geleid tot een haalbaarheidsanalyse, een haalbaarheidsonderzoek. En daarbij is keer op keer aangegeven dat de beperkte capaciteit van de voorziening ter plekke ertoe leidt dat uitsluitend bewoners van de nieuwe woningen, hotelgasten en personeel van de commerciële voorzieningen... een parkeerplaats in het complex uh, kunnen krijgen. De bezoekers van de woningen en de voorzieningen... moeten parkeren in het omliggende openbaar gebied. Dat uitgangspunt wordt losgelaten. Uh, de parkeeroplossing... die wijkt namelijk af van het door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunt... dat op de boulevard beschikbare openbare parkeerplaatsen... beschikbaar dienen te blijven voor het strandbezoek op piekdagen... Ook dat is toen aangegeven. In een eerder ontwerp is ook aangegeven dat een groot deel van de parkeeroplossing binnen het gebied wel degelijk mogelijk zou kunnen zijn. Maar ook dat wordt nu losgelaten. En voorzitter, dan krijgen wij nu een grex voorgelegd waarbij is aangegeven voordat wij deze visie zouden behandelen als ook de visie van de entree, dat we met elkaar een gesprek zouden voeren over de financi financiën. Aan welke knoppen zouden we kunnen draaien? Wat zijn de keuzes die we hebben als raad, maar het complete parkeren is in deze greeks niet eens meegenomen. Dat betekent dat we financieel niet kunnen inschatten wat de plannen hiervoor zijn. Uh, en ieder van u geeft aan van we moeten verder en het vervolg komt nog. Dit is op dit moment het kader wat wij meegeven voor een verder uitwerking in het kader van het stedenbouwkundig programma van ijs- en beeldkwaliteitplan. Dat mandaat ligt vervolgens bij het college en niet bij de raad. Dus op dit moment is het punt om de plannen, of om de kaders mee te geven. En het feit dat parkeren binnen het gebied moet worden opgenomen, is vastgelegd in het bestemmingsplan. En dat er onduidelijkheid is over de financiën, betekent dat het plan niet rijp is om verder doorgeleid te worden. Dank u wel. Uh, we komen tot slot bij OPZ. Wie van OPZ mag ik het woord geven? Ja, voorzitter. De heer Kramer, dat zal ik zijn. Voorzitter. De wethouder is optimistisch over deze visie, omdat er wordt aangenomen dat de visie op hoofdzaken kan rekenen op draagvlak. Er echter in hoeverre is dat draagvlak aanwezig bij de omwonenden en de belanghebbenden, gezien de binnenkomende reacties. In ieder geval zijn de gesprekken met Corendon en Holland Casino minder snel verlopen en de reacties van hun zijn ook niet altijd even positief over deze plannen... Terwijl juist hun draagvlak als belanghebbende essentieel is voor een geslaagde ontwikkeling. De vraag die dit dan ook oproept is of zij het optimisme delen. Zolang de raad dat niet van beide heeft vernomen is het maar de vraag of deze visie daadwerkelijk in hoofdzaak kan rekenen op draagvlak. Wat vervolgens verbaast dat deze visie op hoofdzaak op draagvlak kan rekenen echter de uitwerking van het parkeren ontbreekt. Wat zou daar het draagvlak van zijn? Waar worden de benodigde parkeerplaatsen voor het hotel, de woningen en de voorzieningen nu daadwerkelijk gerealiseerd? De wethouder vindt dat blijkbaar een bijzaak, want die visie is gereed voor vaststelling voor de raad. Voorzitter, waarom geen uitwerking van het parkeren? Het kan toch niet te ingewikkeld zijn? Ten slotte is één kader van het parkeren uit de raadsinformatiebrief die in plaats van het koersdocument mobiliteit en de kadernoten parkeerbeleid geamandeerd in september door deze volledige raad is vastgesteld van belang voor de uitwerking van het parkeren. Namelijk nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten de eigen parkeervraag op eigen terrein faciliteren. Hiervan kan worden afgeweken indien sprake is van een groot maatschappelijk en een economisch belang voor Zandvoort. Een maatschappelijk belang ...en of economisch belang kan ik hier niet bedenken of hier nu van, om hier nu van af te wijken. Daarom is het des op de, mer de merkelijke dat deze raad buitenspel wordt gezet... ...om te besluiten over de parkeeroplossing binnen dit plantgebied. Of is dit ook zo opgenomen in het coalitieakkoord, voorzitter? Door het vaststellen van deze visie krijgt het college van de raad het mandaat om de volgende fase in te gaan... ...en een concept stedenbouwkundig programma van eisen mag uitwerken... ...en deze de inspraak kan inbrengen zonder dat de Raad over de parkeeroplossing heeft besloten. Heel bijzonder. Of toch niet? Het gaat erop lijken dat parkeren voor deze coalitie een bijzaak is. Ondertussen zijn er al ongeveer 400 parkeerplaatsen gesaneerd... ...maar wel iedereen straks een gratis parkeervergunning... ...kan je makkelijk beloven als er toch geen parkeerplaatsen meer zijn... ...en verwacht dat de hotelverzoeker op de fiets komt. Meneer Kramer, u heeft een interruptie van de heer Elkabali, die had het al eerder aangegeven. Prima. Dus ik onderbreek u even. Oh, sorry. Heer Elkabali. Dank u wel, voorzitter. Op het uh, punt van het economisch en het maatschappelijk belang. Uh, u zegt dat u die niet ziet, maar vindt u dan het toevoegen van een hotel met grandeur, uh, lees vijf sterren hotel, geen economisch belang voor Zandvoort? En om daar nog iets ook verder te gaan, vindt u een mooi uh, ingericht plein... niet een maatschappelijk belang voor Zandvoort? Meneer Elkabadi, terecht een economisch belang, een vijf sterren hotel. Maar bij een vijf sterren hotel komt de bezoeker niet op de fiets. Uh, die komt helaas met een auto en die wil graag zijn auto onder het hotel geparkeerd zien. Dus uh, wat dat betreft en qua maatschappelijk belang voor een plein, prachtig, prachtig. Maar er zijn diverse mogelijkheden om een parkeeroplossing ondergronds uh, ofwel in de omgeving. En wat dat betreft steun ik het voorstel van de heer uh, Hermsen om eens te kijken of je niet in de omgeving, uh, zeg maar in gebouwd parkeren, een verdieping... Uh, realiseren. Goed, gaat u verder? U was niet ja. klaar met die betoog, meneer Kamer. Nee, mijn voorzitter, ik ga gewoon lekker verder. Ik was net bezig, voorzitter, terug naar de visie. Over de bebouwing valt vooral op de hoogte van de bebouwing... ...langs de op het Battersplein uh, doorgetrokken Kerkstraat... ...van vier verdiepingen oplopend tot zes à zeven verdiepingen van het hotel. Deze zal bij een gelijke breedte als de Kerkstraat... ...haast permanent in de schaduw liggen. Ook het toekomstige Badhuisplein, een deel van het flatgebouw rondtonden... ...en de, na, de, na, de daarnaast geprojecteerde woningbouw... ...zal door de hoogte van de nieuwbouw aan de zuidzijde van het plein... ...heel vaak in de schaduw liggen. In plaats van een plein met een aantrekkelijk verblijfsklimaat... ...moet vanwege de hoogte van de nieuwbouw en de trechtervormige dimensionering van het plein... ...dat met de grootste opening in de heersende wind... Richting licht, worden gevreesd voor een donker en onaantrekkelijk tochtgat. Voorzitter, een bezonningsstudie studie en een windonderzoek zullen moeten uitwijzen... wat de te verwachte consequentie van schaduwwerking en windsnelheid... het gevolg zal zijn van voorgenomen nieuwbouw voor de omgeving. Uitsluitend daarover is wat ons betreft in belangrijke mate bepalend... voor ons oordeel over de stedenbouwkundige visie van het Badhuisplein. Voorzitter, om nu op basis van deze visie een stip op de horizon te plaatsen en te denken dat deze visie handvaten biedt voor verdere ontwikkeling van stedenbouwkundige producten... ...is het onziensziens voortgekomen uit een droom van deze wethouder. Het is te vroeg en wij adviseren de wethouder om terug te gaan naar de tekentafel en te komen met een parkeeroplossing die past bij de afspraak. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten de eigen parkeervraag op eigen terrein faciliteren... Maar ook eerst de gesprekken met het casino en Corendon te hervatten. En van beide partijen een duidelijk commitment vragen. Waaronder onder andere duidelijke afspraken maken over de erfdienstbaarheden die het casino heeft op het plein. Voorzitter, dank. Wat een stil te zeggen omdat ik wat gezegd heb. De voorzitter is weg. Is die zo, zo geschrokken? Ja, meneer Kramer, hij was verschrikkelijk om. Ik, ik ben eruit gegooid, ik weet nog niet door wie. Dat wordt ook door de politie uitgezocht uh, vandaag. We, we, we zijn er weer. Gaat u verder met uw betoog? Nee, ik ben klaar. Oh, Oké, okay. u bent gewoon doorgegaan tussentijds. Ik ben gewoon doorgegaan, ik miste je niet Kees. Ja, uh, Oké, okay. dan is het woord aan uh, de, de wethouder. Alle partijen zijn geweest, eerste termijn. Mevrouw Vrij. Uh, dank u wel voorzitter. Ik heb even behoefte aan een hele korte schorsing. Ik ben met enkele minuten uh, weer, uh, neem ik het woord... Dank u. Dat wordt u verleend, dus we schorsen de vergadering voor vijf minuten. U kunt thuis of op een andere plek weer doen wat u wil. Personne sans repère, sans boussole solitaire J'pensais avoir les pieds sur terre, mais j'ai le mal de mer Ici tout me pompe l'air, je trouve j'ai besoin d'air Lui changer d'atmosphère, mais dites pas comment faire Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider Moi j'écrirai des poèmes pour leur montrer qu'on peut pardonner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 Capitaine, on pour nous guider. Moi des pour montrer qu'on peut pardonner. Capitaine, mon capitaine, on a besoin de vous pour nous guider. Moi Gaat u gang. Mevrouw Verhey, u bent aan het woord. Gaat u gang. Kunnen anderen mij verstaan? Je drommel, wel, ja, mijn buurbouwers. Mevrouw Verhey, u mag het woord. Nou, u ja. zegt niet met mij in de steek. Ja, u bent er. Excuus. Uh, ja, dank u wel. Ik uh, ga ervan uit dat ik nu uh, goed te verstaan ben. Ja? ja, ik zie een aantal van u bevestigend uh, knikken. Ja, meneer Kramer zei, uh, deze ontwikkeling is een droom van de wethouder. Nou, dat klopt. Ik droom inderdaad voor Randvoort en ik hoop oprecht dat hier een goede ontwikkeling komt. Evenals op de boulevard, als in het entreegebied. En ik hoop dat dit niet alleen een droom van mij is, maar dat u deze deelt. Er is een aantal van u eh, buitengewoon positief over deze visie. En eh, dat, eh, dat doet mij enorm deugd. En ik wil toch graag nogmaals benadrukken wat deze visie is. Deze visie is als het ware een startnotitie op basis waarvan je die verdere uitwerking ingaat. Die verdere uitwerking die komt in het SPVE. Dat is niet een stuk dat door het college wordt vastgesteld. Dat is een stuk dat ook door de raad wordt vastgesteld. Dus wat dat betreft komt u nog aan zet. Waarom hecht ik er dan aan om die visie nu naar u te brengen? Dat is omdat ik het nodig heb voor de verdere gesprekken... maar ook voor de verdere uitwerking om uitgangspunten te hebben... op basis waarvan ik die verdere uitwerking kan doen. Als ik kijk naar het eh, noordelijk deel van het plein... dat is het deel wat in ons bezit bijna volledig is... waar de appartementsgebouwen komen... En wil ik wel van u weten... Ja, ik vind het een goed idee als we daar appartementen gaan bouwen. En eh, de programmering zijn we het hoofdlijnen mee eens. En die zes lagen ook. Dat is op dit moment nog de fase waarin wij zitten. En als u zegt van ja, wethouder, dat vinden wij een goed idee. Dan is dat ook de basis waarop we verder gaan. En dan kunnen we ook precies meten of het er wel of niet 60 worden. En ook hoeveel parkeerplekken daar dan nodig zijn. Want 60 appartementen dat zijn al gauw 100 parkeerplekken en dat hangt er dan vanaf of het inderdaad 60 appartementen ja. worden of die middelduur of duur zijn maar dat is wel de norm waar rekening mee moet gehouden worden en de beperking op die locatie eh, is voor een deel ook echt fysiek zal ik maar zeggen mevrouw, mevrouw Verhey, ik zie een hand opsteken meneer Kramer wil iets tegen u zeggen ja, voorzitter. Mevrouw Verheij zegt... van: uh, ...het is niet aan het college... ...maar als zij uh, zeg maar, uh, de planning ziet... ...en het uitvoeringsprogramma van uh, de uitvoering... ...dan staat dat toch heel duidelijk... ...dat als wij deze visie vaststellen... ...dat zij verder gaat met het concept... ...stedenbouwkundig programma van eisen, ...en dat het aan het college is... ...om deze dan vervolgens in de inspraak te brengen. En daar staat op geen enkele wijze... ...in die tussenperiode dat de Raad nog ergens over gaat of kan besluiten. Dus ik ben wel heel erg benieuwd uh, waar zij deze wijsheid vandaan haalt. Ik wil die vraag uh, als mag, voorzitter, wel meteen uh, beantwoorden. Uh, de, het SPVE wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het klopt dat het college dit erin is aangelegd, maar u stelt, uh, u stelt dat stuk vast. Um... Nou, zo staat het, er staat de bevoegdheid aan, voorzitter, er staat... Dat het de bevoegdheid is van het college en niet de bevoegdheid van de raad. Dus uh, kijkt u even uh, de stukken na waarin u dat kunt vinden. Ja. Dat is. Het. Maar we hebben recent het uh, um, ruimtelijk planproces ook vastgesteld en dat is de volgende waarin dat is. En uh, mocht dat niet duidelijk zijn, dan zeg ik het zonder meer toe. Uh, maar dat is wel de insteek waarmee het college dit heeft. Uh, heeft uh, ingebracht. En dan zeg ik, ik dacht dat dat ook zo expliciet in de stukken staat. Maar mocht dat niet duidelijk zijn, dan is het bij deze uh, wel duidelijk. Ik wil ik even. Ik wil even, even ja, dank u wel. U heeft het antwoord gegeven. Ik zag geen interrupties van mevrouw. gbz uh, van de Veld. Gaat ja, En van mij ook. En van de heer Steffen. Ja. Nou, dames gaan voor vandaag, mevrouw van der Veld. Meneer dank u wel. Is het goed? Oké. Okay. Nee, ik eh, wilde even inhaken op dat eh, ter inzage leggen. Dat is ook aan het college. Dat is altijd aan het college. Dus ik begrijp eigenlijk het probleem niet. Duidelijk. Nu Stefan, u interrobeert ook. Ja, ik wil toch even voor duidelijkheid. Want er gaat iets niet, niet goed uh, bij meneer Kramer. Want er staat gewoon in, in, in de stukken: vaststelling van het programma van eisen is gewoon aan de gemeenteraad, Q2, Q3, 2021. Dat staat er gewoon. Dus. dus er, er, moet, er moet stukken lezen. Het staat er gewoon. Meneer Stefan, leest u gaat, even... De... Gaat gaan. Voorzitter, Meneer Stefan, leest u even de planning die er staat en de blokjes. En er staat in dat na deze vaststelling van de visie... het college verder gaat met het opstellen van het concept programma van eisen. Zie de uitvoeringsplanning en dat het de bevoegdheid is van het college... En dat die vervolgens deze in de inspraak brengt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat u, waarop u op Ja, nou dat is dus. Als ik daarop meteen op mag reageren. Kijk, staat er staat inderdaad. Erbij. Maar ja, ik is... denk dat het aan de voorzitter. Het gaat erbij, dus ik wil er graag op reageren ook. Graag. Dat is graag. Uh, kijk, vaststelling visie. Stap 1. Concept. Programma van Eisen. Uh, heeft u gelijk. Bevoegdheid PNW is ook. ...zoals te doen gebruikelijk en dat weet u ook. En dan komt de belangrijkste stap... ...vaststelling programma van eisen door de gemeenteraad. Dat zijn wij. Dus, dus wij zijn nog aan zet. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben het een beetje zat... ...dat, dat, dat, dat, dat bepaalde partijen hier... ...met dit soort argumenten proberen... De, ...de planvorming tegen te houden. Want u komt nog aan zet. Dat het, dat het, dat het college je stukken voorbereidt... ...is gewoon zoals we hier werken. En, en u, u, u wordt echt niet tekort gedaan... Vaak genoeg uh, grijpt u ook in. Laat het, la, laat, laat, laat het college hier zijn werk doen en wij komen dadelijk aan zet in Q2 volgend jaar. Meneer, een interruptie van de Ik dacht, de Marco de heer Deen. Hè, u wilde ook reageren, klopt dat nog? Ja, voorzitter, inderdaad. Want uh, ik denk dat ja, de heer Stefan kan dan wel zeggen van dat de rest van de raad, zoals hij wel vaker beweert, zijn stukken moet lezen. Maar ik deel volledig het feit wat de heer Kramer hier zegt. Dit hebben wij allemaal kunnen lezen. Het SPVE stelt het college vast. Op die basis hebben wij ook deze stukken gelezen. Daar is ook onze inbreng op gebaseerd. Dus ja, misschien moet de heer Stefan uh, toch een iets andere toon aanslaan naar collega raadsleden. En zelf de stukken wat beter lezen. Dank u wel. Um... Mevrouw Curensen had ook gereageerd, wij, begreep ik. U had ook gereageerd. Mevrouw Curensen wilde het woord. Uh, Niet verstaan. Ik, ik druk het twee keer ja, op. Sorry, ja. ik druk het open, dicht. Dat, uh, dat was even een foutje van klop, um, uh, de techniek. Maar klopt, voorzitter. In eerste termijn heb ik, uh, uh, heeft de VVD een, een, een gelijke uh, uh, opmerking gemaakt. Maar het gaat namelijk ook even, en daar uh, gaat het met name om... ...dat dit is een visie. Deze visie wordt vervolgens vertaald in een stedenbouwkundig programma van eisen. Daarmee is deze visie het kader voor het vervolgproces waarmee het college aan de gang gaat... ...en dat uiteindelijk het SPVE uh, door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Allemaal correct. Op het moment dat wij nu niet, uh, niet de kaders meegeven en slechts een, uh, een, een vrije vertaling of een vrije invulling is het vervolgens in de volgende fase aan het college om dat verder uit te werken. En kunnen wij niet, en dat is uh, ook het schema waar wij, het uh, punt van de VVD zat, uh, niet eerder op ingrijpen dan helemaal bij het einde. Dus op dit moment moeten wij de kaders meegeven. En op het moment dat wij dit niet meegeven, is er een vrije vertaling voor het college. Dank u wel. Ik uh, stel voor, uh, ik vind het ook nodig dat de wethouder nu de kans krijgt om uh, haar betoog uh, af te maken... En mochten er dan nog vragen zijn, dan uh, komt het na het betoog van de wethouder. Gaat u gang mevrouw Verrein. Ja, dan uh, ik zal uh, zo direct in volgorde van uh, insprekers de punten beantwoorden. Maar ik hecht eraan om dit punt nog even helder neer te zetten. Het college legt het stuk ter inzage. De raad stelt het SPVE vast. Uh, zo is het en niet anders. De, dit is een visie, die gaan we inderdaad verder uitbouwen. Voordat we dat gaan doen, wil ik graag dat uw raad daarmee instemt. En als u dus punten wilt meegeven, dan kan dat. En dat kunnen we uiteraard in het SPVE verder uitwerken. Dus dat is uh, nou, de procedure zoals, ik die, uh, ja, zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Um... Dan zal ik ingaan op de vragen zoals die uh, door de verschillende leden van de commissie zijn gesteld. Ik zie nog een handje van de heer Stefan, voorzitter. Is dat een interruptie? Want anders dan ga ik, ik nu... Ik heb hem niet in beeld uh, op dit moment. Dus daarom zag ik dat handje niet. Hele aparte handjes. Wel. Niet. Dus Stefan, wil u wel ja, of niet? Dan had je pas opgestoken, die had weg moeten. Ja, dank u. Oh. weg moeten. Maar oh, rap, vrij, vrij u betoog dat u niet afmaken. Nu ga ik... Uh, mevrouw Koper, u heeft uh, drie specifieke vragen gesteld. Eén uh, uh, daarvan ging over de groene paragraaf, oftewel de duurzaamheidsparagraaf. Uh, dat is... Uh, Zeker iets wat terugkomt, sterker nog duurzaamheid, is, is echt wel nieuwe normaal als het gaat om uh, uh, bouwen. Neem het voorbeeld van gasloos uh, bouwen, uh, maar ook uh, materiaalkeuze, et cetera. Dat is echt wel ja, de huidige standaard. Dus dat is iets waarmee gewerkt wordt en wat zeker terugkomt. U hebt ook gevraagd naar de commerciële plint. Uh, eind... Vorig jaar, eh, of begin dit jaar zal dat geweest zijn, hebt u daar ook een onderzoek over ontvangen. Over de programmering van zowel badhuisplein als entree. Daaruit bleek dat in ieder geval voldoende ruimte is om commerciële plint toe te voegen. En is ook al voor de beide gebieden een, uh, ja, een voorkeur opgenomen. Uit dat onderzoek bleek ook dat eh, er nog capaciteit is voor het bouwen van die hotelkamers. Dus dat dat een toegevoegde waarde is voor uh, Zandvoort en dat die marktruimte er is. Dat is kort gezegd uh, de conclusie van uh, dat onderzoek. Um, ten aanzien uh, van de ontwikkeling uh, van het hotel... Um, nou, ik hoop inderdaad um, dat dat uh, vlot van de, van de grond uh, komt, om het zo maar uh, te zeggen. En uh, nou, uit, uit dat onderzoek blijkt onder meer dat... Um, uh, ...dat er voldoende uh, marktruimte zou blijken... ...en dat dat ook uh, in die zin zeker van economische waarde is voor Zandvoort. Meneer El Gebali van uh, GroenLinks... Uh, ...u vroeg ook uh, naar de ontwikkeling uh, met betrekking tot Casino en Corendon. Een aantal van u heeft daarnaar gevraagd... ...en ik wil even heel helder stellen dat het niet zo is... ...dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met Holland Casino of met Corendon. Sterker nog, daar is regelmatig overleg eh, mee geweest. En wat ik bedoeld heb te zeggen... is dat door de coronacrisis iedereen wel even een pas op de plaats heeft moeten maken. En eh, men kon in maart niet aangeven hoe het verder zou gaan met eh, de ontwikkeling. Meer of minder heb ik daarmee niet bedoeld te zeggen... maar uiteraard hebben wij hen eh, betrokken, zijn wij in gesprek met hen... omdat het inderdaad strategische partners zijn voor Zandvoort. En meneer Elke u vroeg ook naar het flatgebouw De Rotonde eh, of wij daar iets eh, mee zouden doen. Het antwoord daarop is nee, dat doen wij niet, want dat gebouw is niet van de gemeente. Dus het is aan de eigenaren daar om eh, nou ja, daar wel of niet iets, iets eh, mee te doen om het zomaar te zeggen. En u vroeg ook nog naar een tijdelijke uh, voorziening of ontwikkeling op het uh, Badhuisplein. Uh, nou ja, in aanloop naar de Formule 1 waren we daar inderdaad mee bezig. Maar ook als straks alle panden aan de noordzijde in het bezit uh, zijn... is het wel de bedoeling om daar een tijdelijke invulling aan te geven. Omdat het vervolgens ook nog wel even duurt voordat er gebouwd uh, gaat worden. U vraagt naar het fietsparkeren. Dat is zeker een punt van aandacht. Dat geldt, dat hebt u ook bijvoorbeeld kunnen zien... Uh, bij Autostrijder. Het gaat om, om het fietsparkeren uh, voor bewoners. Dus mensen die daar uh, natuurlijk gaan wonen, die moeten voldoende plek hebben om hun fiets te parkeren. Maar anderzijds gaat het ook om het, uh, uh, het fietsen en het fietsparkeren in de openbare ruimte. En dat is iets wat ook in het kader van het Boulevardproject aandachtig wordt onderzocht. Tot slot vroeg u nog naar de zichtlijnen vanuit de Kerkstraat. Daar is bij het opstellen van deze visie heel veel aandacht voor geweest... ...juist om die zichtlijn ook te behouden. Um, ja, ik, ik noem het al uh, eigenlijk de, ja, de Verlengde Kerkstraat... Uh, um, ...want dat is het, het, wat, het, wat het eigenlijk gaat worden. Vanuit de Verlengde Kerkstraat dat uitzicht en dat venster op zee. Uh, meneer Deen, u vroeg naar de gesprekken met Corendon en Holland Casino. Die gesprekken vinden plaats... En, maar het voornaamste punt uit uw betoog was het aantal parkeerplekken. En De parkeerplekken, zoals ik al heb aangegeven, is wel nog een resultante van eh, het aantal woningen. Ik heb aangegeven, gewoon overeenkomstig de huidige norm, als je 60 woningen wilt bouwen, heb je nou ja, toch wel tussen de, ja, 90 en 100 parkeerplekken nodig. Die parkeerplekken kunnen we niet realiseren in de grond. Waarom niet? Omdat Rijnland heeft aangegeven dat er maar beperkt uh, zand mag, verwijderd mag worden. Dus het is niet, wat oorspronkelijk nog wel eens een idee is geweest, uh, mogelijk om het gehele badhuisplein bij wijze van spreken te onderkelderen. Gaat gewoon niet. Wat dat betreft heeft die plek echt ook een, ja, een fysieke beperking, noem ik het dan maar even, bij gebrek aan een beter woord. Je kunt daar niet... Uh, nou ja, zeer beperkt uh, de grond in. En hoe los je dan het parkeren op? Nou daarvoor, en dat staat ook in de visie, uh, is het eigen plot in beeld, maar ook uh, het plein. Een van u noemde al het idee van een dek op het uh, Favoseplein. Nou dat is een van de aspecten waar wel aan uh, gedacht wordt. Maar ook dan is het zo dat je niet... ...honderden parkeerplekken daar kunt toevoegen. Het Gavrogeplein loopt toch wat taps toe. Dus nou ja, de eerste ruwe schetsen... ...dat is misschien een, ja, 80 plekken. Maar dat is nog niet verder uitgewerkt... ...en tot achter de komma ingetekend. En waarom is daar nou ook in financieel opzicht... ...dan geen rekening mee gehouden? Dat is omdat het kostendekkend is opgenomen. Want het zijn parkeerplekken voor mensen uh, die daar een duur of een middelduur appartement uh, uh, gaan kopen. Voor wat betreft uh, het kavel daar tegenover, noem ik het uh, dan maar even aan het zuidelijk deel, dat valt buiten de Greks, omdat het niet van ons is. Dus uh, het perceel van, uh, van Corendon is niet van ons, is niet in bezit van de gemeente, en daarom is dat ook niet vervat in de Greks. En dus is er ook niets over opgenomen voor wat betreft, uh, nou, niets eigenlijk dus. Um, als je daar kijkt naar het parkeren, hè, dat, dat, we zijn daar, ik, ik zou dan willen zeggen eigenlijk het, het noordelijk deel van het plein, dat is, dat is in pen, maar het zuidelijke deel is echt nog in potlood. En dat heeft inderdaad mee te maken um, dat Holland Casino en, en Corendon, um, ja, die, die moeten echt wel goed kijken van kunnen ze ontwikkelen. Maar voor het noordelijk deel van het plein, hè, zoals u weet hebben we bijna uh, alles verworven... willen we echt uh, tempo maken en inderdaad uh, verder gaan met de ontwikkeling van het plein. Um, meneer uh, Hermsen, u gaf inderdaad de tip van het Zafoze plein en de verdieping uh, erop. Dat is zeker in beeld, ook achter de commerciële plint. Dat zijn wel die die, die leven... Maar de definitieve uitwerking daarvan moet nog plaatsvinden. Eh, en eh, dan, dan kom je ook wel bij het uitgangspunt. Meneer Kramer noemde dat, mevrouw Geurelson van de VVD ook. En dat je parkeren in principe op eigen terrein moet oplossen. En dat klopt, dat is een uitgangspunt in het huidige beleid. Dat is in lijn met de uitgangspunten die u recent heeft vastgesteld. Het parkeren los je op op eigen terrein... Tenzij zwaarwegende maatschappelijke of economische principes zich daartegen verzetten. Dat is eigenlijk niet anders dan eh, hoe het nu ook is in ons beleid. In ons huidige beleid is ook het uitgangspunt. Je lost het op op eigen terrein. Tenzij je aantoonbaar kunt maken dat dat echt niet kan. En dan bestaat er voor hotels bijvoorbeeld nu ook al de mogelijkheid om die plekken elders te realiseren. Dus in die zin zijn die twee uitgangspunten in lijn met elkaar. En is dat ook waar we als college uh, mee verder gaan. Um, ik uh, kijk even naar mijn uh, aantekeningen. Um, mevrouw Griddelson vroeg ook nog naar het bestemmingsplan. Um, zoals dat, uh, dat dan geldt. Voor deze specifieke locaties geldt een uitwerkingsplicht. En die uitwerkingsplicht, dat, dat klinkt misschien licht, maar dat is procedureel ook nog een vrij zwaar uh, instrument. Dus dat betekent dat, dat je, ja, of je nou het bestemmingsplan uh, wijzigt, opnieuw opstelt of aan de gang moet met een uitwerkingsplicht, uh, uh, de, de procedure of de eisen zijn niet heel anders. En... He, een van de voorbeelden, de bouwhoogte mag maximaal 23 meter bedragen, dat is zeven lagen. In de visie zijn we uitgegaan op dat deel van het plein, namelijk het correndo plot van zes lagen. En waarom? Nou, omdat eigenlijk uit die eerste scan en eerste eh, verkenning al wel blijkt dat met zeven lagen het plein eigenlijk voortdurend in de schaduw ligt. En dat willen we niet. Vandaar die zes lagen. Uh, maar het Badhuisplein uh, uh, kent eigenlijk inhoudelijk, uh, hè, als het gaat om hoogtes en dergelijke, dan valt dat er wel binnen. Maar voor een aantal zaken uh, klopt het ook niet. Want een van de bepalingen bijvoorbeeld in het uh, uh, bestemmingsplan is dat die uitwerking niet gefaseerd mag plaatsvinden. En zoals het er nu laat uitzien, zul je het wel gefaseerd moeten uitvoeren. Um, u vroeg ook naar het SPVE en het vaststellen door de Raad. Nou, dat, dat heb ik uh, voldoende toegelicht. Uh, meneer uh, Kramer, uh, ik heb al een en ander gezegd over de regels met betrekking tot parkeren. Uh, de nieuwe uitgangspunten. Ja, u noemde dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, uh, uh, parkeren op eigen terrein, tenzij maatschappelijke of economische belangen zich daartegen verzetten. Dat is één van de uitgangspunten die u hebt uh, vastgesteld. Maar het andere uitgangspunt is natuurlijk ook uh, het idee om hotelgasten juist ook aan de randen te laten parkeren. Dus ik wilde dat toch nog even expliciet noemen. En het is niet zo dat dit uitgangspunt nu al zoveel afwijkt van het huidige beleid. Want ook daar uh, ja, geldt eigenlijk een vergelijkbare uh, systematiek. Uh, u vroeg ook uh, naar het uh, uh, naar onder de grond uh, parkeren. Nou, dat, is, dat is op die locatie nu eenmaal heel beperkt uh, uh, mogelijk. U hebt gevraagd naar uh, inderdaad de vier verdiepingen en het oplopende. Dat is inderdaad in de visie opgenomen. Uh, gelet ook met een schuin oog naar uh, uh, um, eigenlijk ook de, het bestemmingsplan zoals het nu is. Maar ook uh, naar de eerste indicatie van uh, bezonning. Uh, want u wil geen donker en onaantrekkelijk tochtgat daar, maar dat, dat wil niemand. Dus daarom is er heel veel aandacht, uh, juist ook voor wind en bezonning. Maar moeten we moeten wel ook even nog een verdiepingsslag maken, daar waar het gaat om um, ja, de schetsen en de uitwerking. Um, ik geloof dat ik, dat ik de, de vragen um, uh, allemaal heb beantwoord. Um, ik wil u nogmaals op het hart drukken dat dit een, een, de visie is op basis waarvan we verder aan de slag gaan um, met een SPVE. Dat door u wordt vastgesteld. En ik hoop dat u, um, ja, dat u daarbij aangeeft wat u dan nog uh, zou willen toevoegen of uh, meegeven. Maar voor een visie voldoet dit aan de eisen. En... Um, als u zegt van nou ik heb nog aandachtspunten voor het SPVE dan, dan hoor ik dat graag. Dan nemen we dat mee. En, maar ik hoop van harte dat we nou, verder kunnen werken uh, naar de toekomst toe. Uh, om zandvoort verder te helpen. Dank u wel voorzitter. De eerste termijn is uh, daarmee afgesloten. De laatste en tweede termijn voor de uh, commissieleden. Wie mag ik het woord geven? Twee. De heer Kramer, gaat u gang. Ja, voorzitter. Uh, ik hoor de wethouder uh, in haar betoog... Uh, allerlei suggesties doen over het parkeren... Uh, ...waar ze het wel wil en waar het niet kan. Dus het verbaast me eigenlijk dat ze niet met een voorstel komt... ...in deze visie, wat uh, zij daadwerkelijk wil... ...dan wel ook daarbij alternatieven aandragen... ...dat we daar ook met elkaar over in debat kunnen gaan. Dus dat is één. Het tweede is dat zij zegt dat wij ook hebben besloten dat hotels aan de rand moeten parkeren. Nou, Volgens mij staat dat niet in de raadsinformatiebrief die wij gemandateerd hebben vastgesteld. Maar dat daar wel over is gesproken om zoveel mogelijk parkeerplaatsen van bestaande hotels en Airbnb naar de rand toe te brengen... Maar dat wij ook ongelooflijk veel zorgen hebben dat het uh, Gouden EI, het parkeerterrein Zuid, op een gegeven moment ook vol raakt. En uh, dat uh, zeg maar, uh, haar idee om uh, daar het terrein te optimaliseren, dat we ook daar nog steeds op zitten te wachten op welke wijze ze dat gaat doen. Dus uh, voorzitter, um, deze vol, uh, visie voldoet zeker niet aan een compleet beeld. Waar eh, zeg maar het college mee verder kan om eh, het concept eh, stedenbouwkundig plan eh, verder uit te werken. En vervolgens dat concept, hè, laat ik het dan nog maar even zo zeggen, in de inspraak brengt om vervolgens eh, ons te confronteren met een definitief stedenbouwkundig plan dat wij moeten vaststellen. Voorzitter, dank. Dank u wel. Wie nog meer voor de tweede termijn? Heer ja, Stefan, gaat u gaan. Ik ga even mijn oortjes doen. Ja, dank. Ik zal ja, geluisteren naar wat de wethouder zegt. Ik denk dat ik op dit punt eigenlijk alleen nog um, iets toch aan, aan onze coalitiepartij, de VVD, wil meegeven. Uh, want ik maak me toch wel een beetje zorgen om, om, om, om hoe dat gaat. Kijk, uh, in plaats van dit uh, stuk nu af te schieten, uh, uw, uw eigen wethouder, mevrouw Verheij, geeft aan... Dit is een visie. Hè? Uh, het is eigenlijk een, starts, een startschot. Het enige wat we hiermee zeggen is... Uh, als gemeenteraad zeggen wij... wij willen in principe tot ontwikkeling van, van, van het stuk komen. Uh, en van, van het gebied komen. En meer zeggen we niet. In het programma Van eisen zegt uw wethouder... Uh, uh, uh, daar, daar kunt u mij nog ook, ook input op leveren. Uh, daar sta ik voor open. Doet u dat dan ook, zou ik zeggen. En... Uh, als afsluiter zou ik ook mee willen meegeven in, in navolging met wat mevrouw Koper zegt. In, in plannen kun je niet wonen. Ja, in, in auto's kun je ook niet wonen. Dus laten we ontwikkelen. Alstublieft. Wie het woord? Wie kan ik het woord nog geven? Die, mevrouw Keurensen. Gaat u gang. Elke balie daarna. Ik hou u de gang. En Maaike nog. Ja. Mevrouw Keurissen eerst. lukt niet. Eerst een ander. Hij doet het. Ja. Ja, de techniek staat af en toe even niet. De... Sorry, zo voorzitter. Nee, want ik zag dat diverse collega's het handje opgestoken En dan ging ik vanuit dat ze daarmee bedoelden te, het uh, termijn. Dus, um... Gaat u gang voor de tweede termijn? Uh, Oké. Okay. Ik dacht dat zij voor me waren. Maar het maakt niet uit dan. Um, even, even reagerend. Um, een startschot. Uh, we kunnen input geven. Uh, in plannen kunnen we niet wonen. Uh, in auto's kunnen we niet wonen. In, in hoer kunnen we ook niet wonen. Dat was volgens mij een uitspraak van de heer Schever. Waar het allemaal mee begonnen is. Um, voorzitter. Uh, uh, de vrijblijvendheid of het gemak waarmee iedereen zegt. Het is maar een visie. Dat is al iets te kort door de bocht. Dit is namelijk het kader en de randvoorwaarden voor de verdere uitwerking. Op het moment dat zaken hier niet ingeregeld zijn, kan je niet verder. Op het moment dat parkeren onduidelijk is, kan je niet verder. Op het moment dat het Favosje pijn erbij betrokken wordt, terwijl we niet weten, terwijl dit niet eens tot het plangebied wordt, kan je niet verder. Op het moment dat we niet weten hoe de financiën geregeld zijn, kan je niet verder. Op het moment dat je weet dat het bestemmingsplan zaken niet mogelijk maakt, kan je niet verder. Voorzitter, dat heb ik ook al aangegeven. De wethouder geeft aan dat ze het nodig heeft voor verdere de gesprekken. De kaders zijn helder. U heeft een bestemmingsplan. Daar zijn normen in opgenomen. Dan gaat u in gesprek. De onderhandelingsresultaten legt u vervolgens voor aan de gemeenteraad. Maar op voorhand aangeven, ik heb meer ruimte nodig. Dat is hetzelfde als zeggen van... Ik wil een ton en ik ga de onderhandelingen in en dan zeg ik dat is het. Maar eh, terwijl drie ton, eh, eh, als je het minimum meegeeft, krijg je het minimum en zal je nooit het maximum krijgen. En zoals gezegd, het bestemmingsplan is daar heel helder in. Dus dat is het kader waarin u zich heeft eh, te houden. Evenals het aangenomen amendement in de tijd van de VVD op dit onderdeel. Dank u wel. Dan gaan we, ik heb nog drie mensen die zich aangemeld hebben. Uh, mevrouw uh, Koper, gaat u gang. Uh, dank, u dank u wel, voorzitter. Uh, ik sluit me een beetje aan bij de woorden van, de, van collega Stefan. Ik vind het buitengewoon jammer dat de discussie vooral gaat over de procedure. En wat er allemaal niet geregeld is. En niet om de handschoen op te pakken om mee te zorgen dat er gebouwd kan worden. En bij het entreegebied heb ik juist toen gehoord, neem de gemeenteraad eerst mee... Nu ligt hier de visie, nu gebeurt dat. Dus grijp uw kans en bouw mee, zou mijn oproep zijn. Op de rem helpt Zandvoort niet vooruit. Ik dank de wethouder voor de beantwoording. Ik wil nog even meegeven dat we een, een misverstand uh, hebben over de commerciële plinten. Onze zorg zit zeker niet in de hotelkamers, zoals u aangaf. Maar eventuele winkelinvulling in de huidige tijd. Um, ik schets u het beeld van de trieste badplaats in de winter... Met de retail die dicht is. We geven u onze zorg mee. En we zien de uitwerking graag terug. En tot slot. de Partij van de Arbeid heeft ons eerder gevraagd. Om op het Badhuisplein dat bord te plaatsen. Dat er ontwikkeld wordt. Want een deel van de woningen staat al tijden leeg. En het ziet er echt niet goed uit. Geen visitekaartje voor Zandvoort. En ik hoop van harte dat het na de raadsvergadering. Het moment is. Om dat bord te plaatsen. En ik roep iedereen op. In het belang van Zandvoort. Dank u wel. De heer Al-Kabali uh, had zijn hand opgestoken. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, weet u, de, de wethouder ver, verwoordde het mooi. Zij zei.